Dan nemen de kosten voor de gemeente enorm toe. Op het moment dat je zegt, we houden de kosten gelijk op, nog sterker, we verlagen ze. Ja, dan hoef je dus ook minder te bezuinigen. En dan zeg ik inderdaad, van, dan kies ik voor werkgelegenheid boven salaris. Vorige maand bereikten de VNG-onderhandelaars en ambtenarenbonden... na anderhalf jaar een principeakkoord over de CAO... Daarin werd een loonsverhoging afgesproken van 2 Minister Spies deed vorige week een oproep om dat akkoord te herzien. Ze noemde loonsverhoging een verkeerd signaal... in een tijd waarin iedereen moet bezuinigen. Bij het asielzoekerscentrum in oude Peekelaars gisteravond onrust ontstaan. Een groep van ongeveer 150 mensen verzamelde zich bij het centrum... om verhaal te halen over een eerdere ruzie. Op Bevrijdingsdag was op de kermis in het Groningse dorp... een vechtpartij uitgebroken tussen bewoners van het asielzoekerscentrum... en een groep jongeren. Waar die ruzie over ging, is niet duidelijk. Gisteravond werden er verwensingen naar de bewoners van het AZC geschreeuwd. Ook werd een raam van de medische post ingegooid. Agenten sommeerden de boze inwoners van Oude Pekela om het gebied te verlaten. Een groep van veertig trok vervolgens naar het centrum van Oude Pekela. Ook daar werden ze door de politie tegengehouden. Rick Santorum heeft zijn steun uitgesproken voor Mitt Romney... als republikeinse presidentskandidaat. In een e-mail aan zijn aanhanger schrijft hij dat het alle hens aan dek is om president Obama in november te verslaan. Santorum, oud-senator uit Pennsylvania... gaf vorige maand de strijd in de Republikeinse voorverkiezingen op. Hij stond toen op grote achterstand op Romney... nadat hij het Romney de lange tijd, lange tijd verrassend moeilijk had gemaakt. De presidentsverkiezingen in de VS zijn op 6 november. De winnaar wordt beëdigd op 20 januari. De kerncentrale in Borselen is ook volgens buitenlandse deskundigen veilig. Ze onderschrijven de resultaten van de stresstest... waaraan de centrale vorig jaar maart werd onderworpen. De Europese Unie besloot in 2011 na de ramp in Fukushima... alle centrales te controleren op veiligheid. Europese experts noemen de kerncentrale in Borselen van uitstekende kwaliteit. Ze zijn ook positief over een aantal voorgestelde verbeteringen. Het weer vanmiddag komt in het westen veel bewolking voor en regent het van tijd tot tijd. In het oosten is het droger, maar ontstaan wel een aantal buien. Daar komt soms de zon tevoorschijn. Het wordt 16 graden in het noorden en 20 graden in Limburg. ABB Verkeersinformatie. Het is nog niet gedaan met de ochtendspits. Er zijn nog 16 files. De meeste files worden nu snel korter. Maar de file op de A9 blijft opvallend lang van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk en Battenvoetdorp, 16 kilometer. Ook rond Den Haag nog steeds drukte op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... bij Den Haag-Malieveld, 6 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden in de stad. Bij Rotterdam een ongeluk op de A20 naar Gouda. Bij Nieuwekerk 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook op de A13 bij Delft is wat gebeurd. Want daar zien we in beide richtingen nu file ontstaan. De A27, Breda naar Utrecht. Tussen Hank en Werkendam 4 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En het treinverkeer ligt stil tussen Leiden en Hoofddorp na een aanrijding. Inmiddels rijden er bussen, maar toch kan de vertraging oplopen tot een uur.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 Sven Kokkelman. Het CDA trekt bijna net zoveel lijsttrekkers als het zetels heeft in de peilingen. Campagnekassen van de partijen zijn leeg na vijf verkiezingen in tien jaar. Hoe gaan we de campagnes financieren? De Tweede Kamer wil met 800 miljoen euro het openbaar vervoer toegankelijker maken voor gehandicapten. En dat is nodig ook. Heel veel bussen zijn zonder gordels. En dat is niet echt prettig. Want je gaat alle kanten op en je botst overal tegenaan. En het ochtendtumeur van Ton Kas. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Er waren maar liefst twaalf CDA'ers die zich kandidaat wilden stellen voor het lijsttrekkerschap. Zes gaan nu de strijd met elkaar aan en gisteravond kruisten ze. Misschien hebt u het gezien voor het eerst met elkaar de degens. Pieter Gert, Kroeger, goedemorgen. Goedemorgen. CDA-watcher en CDA-lid. Ook degene die de val van het kabinet als eerste voorspelde. Um, we hebben met z'n allen naar het debat zitten kijken. Althans, uh, ik heb het gezien, u hebt het gezien. Ja. Het uh, was een tamelijk knullige vertoning met geluid dat uitviel. En uh, onderlinge verschillen waren er niet echt heel erg veel. Um, nou, dat is allemaal wel gezegd. Uh, de vraag is, is dit het niveau van een lijsttrekker die het CDA uit het stop gaat trekken? Nou, je zag in het eerste debat uh, dat eigenlijk alle kandidaten uh, op Mona Keizer na uh, zich nogal bedekt opstelden. Ja. ja, men bleef naar elkaar. Oh, ik ben het met je eens. En ja, dat is een goed punt. En als iemand dan een vraag stelde, uh, uh, die dus bedoeld was als een soort kritische reflectie op het eerdere punt, dan was dat meestal, vind je niet ook dat? Ja, uh, je ja, dat, dat, dat, dat, ik, ik, ik merkt hier een zekere onwennigheid. Uh, in de zin van even een aantal punten maken. Het, het was natuurlijk ook de allereerste keer. Dus het was, uh, je zag ook de partijvoorzitter het introduceren. Ja. Ik verwacht bij die volgende debatten dat men natuurlijk bij, bij bepaalde thema's gewoon de scherpte gaat, gaat kiezen. Ja, maar Daarbij meneer Kroger, de, de, de, de CDA staat op zetels in de peilingen. Zo beetje. En als je dan je lijsttrekkersdebat organiseert, dan ga je toch meteen bij het allereerste debat uh, meteen uh, in vuur en vlam mekaar te lijf? Nou, dat is dus maar de vraag. Uh, juist als je zegt, we hebben, uh, we we hebben als partij uh, een hele moeilijke positie, dan is de neiging om als het ware een beetje, ik zou bijna zeggen, een beetje bij elkaar te schuilen en elkaar niet de tent uit te smijten, uh, dat is wel een beetje de CDA, hoor. Maar um, het, punt, het punt is, het ging bijna niet over waar het CDA nou echt precies voor staat. Behalve containerbegrippen als verbinden en de menselijke maat. Ja. Ik ben het met u eens. Ik vond de, de, laat ik zeggen, de, de, de startpositie die men had gekozen... door een aantal van die wat algemene begrippen uit dat strategisch beraad te kiezen... vond ik niet gelukkig. Ik heb me eerlijk gezegd, ik wil niet gestoord... maar wel een beetje geërgerd aan het feit dat er niet is gediscussieerd over de werkloosheid. Niet over, ja, en wat is dan de toekomst van Europa? Dat staat als een thema dat enorm onder druk staat. Nou, dat wordt campagnethema en... nummer één straks bij de verkiezingen. Want met, dat is het, namelijk het thema dat Geert Wilders uh, kiest. En met de ontwikkelingen in Frankrijk en Griekenland staat dat weer bovenaan. Aan de Politieke agenda. Nou, dat staat boven de politieke agenda. Ik denk dat in het land uh, bij heel veel burgers doe ik toch het punt uh, werkloosheid. Hè, de zorg over hun baan kan ik straks, nou hebben mijn kinderen straks, als ze van, van, hè, van de school of van de, van, van de MBO of de hogeschool komen, hebben ze straks een baan in september, oktober. Ja. Ik denk dat dat voor heel veel burgers, dat, ik moet zeggen, dat vond ik uh, ja, niet zo sterk wat betreft de thema's. En ik hoop dus in die volgende debatten dat men deze punten echt heel flink erop zet. Ja. Nou, is het zo dat uh, uh, lijsttrekkersverkiezingen doorgaans zetels opleveren in de peilingen, want zo'n politieke de partij staat weer midden in de aandacht. De vraag is uh, of dat ook voor het CDA geldt... nu die partij op een historisch dieptepunt staat in de peilingen. Ik zal het u eerlijk zeggen, ik denk dat dit eerste debat daar niet meteen toe zal leiden. Daar was het wat te vlak voor, hè? ook inhoudelijk. We nou, zien mijn een opmerking van hiervoor over de onderwerpen. Uh, ja, ik ga er eigenlijk vanuit dat alle kandidaten natuurlijk nu vanmorgen... met hun, met hun medewerkers, hun staf, ook kijken van nou, hoe is dat gegaan. En dat het soort conclusie die u en ik nu trekken... daar door hen allemaal ook getrokken wordt. Hoor. Het moet even wat steviger nu en ook best wat, ja, wat naar de toekomst pittiger. Nou is er een half tropisch regenwoud aan papier volgeschreven... met wat er mis is gegaan... In die partij. En dan blijkt uit een peining van Maurice de Hond... ...dat de meerderheid van de CDA-stemmers nog steeds niet weet... ...waar die partij nu eigenlijk voor staat. Nou, dat half tro tropische regenwoud vind ik niet aardig... ...want dat rapport Frisse, wat ik mocht schrijven... Uh, ...dat was uh, in, in tekst uh, iets van vijftig bladzijden... ...dus dat valt wel mee. Ja goed, uh, het, de ene naar de andere commissie is, is in het leven geroepen... Nee. Ja. Nee, dat is niet waar. Dat was alleen de commissie Frisse. Daarna heeft de partij op grond van dat advies gezegd... wij gaan een aantal mensen, dat is dat strategisch beraad. de koers voor de toekomst, een toekomstanalyse laten maken. Ja. Nou, daar he, gaat men natuurlijk nu op voortbouwen ook. En er is een club die is gaan nadenken over ja, de manier waarop het CDA... zijn zeg maar, principes, he, die die vier kernbegrippen als rentmeesterschap vertaalt. Dus u moet niet overdrijven. Nee, maar ja goed, het is, het is bij de kiezers niet duidelijk. Hoe het ook zij. Ja. Dat klopt. En er is toch vrij veel aandacht geweest voor beide rapporten. Ja. Het punt is dat die beide rapporten heel erg bedoeld waren voor de binnenwereld van het CDA. Ja. En heel duidelijk dat het CDA geen rekening heeft gehouden. Dat bleek ook uit de, die hele aanpak die men koos. Dat er wel eens binnen anderhalf jaar opnieuw dat men naar de kiezer zou moeten. Naar ja. buiten toe. Je ziet men dat men daar echt door overvallen is. Ja. Goed, als je het hele gezelschap van die zes uh, naast elkaar zet... u had het net over Mona Keizer, dat is die wethouder uit Purmerend... die het uh, vrij goed deed in dat debat. Uh, ma maar met de verkiezingen zo dichtbij... en de vraagstukken die zo prominent op de agenda staan... moet je dan niet gewoon zeggen, luister eens... we kiezen de drie beste en uh, meest prominente leden van de partij... en die gaan het maar uitvechten... Ik weet zeker dat als, als ze zeg maar dus een lijsttrekker hadden aangewezen... of iets dergelijks, dat u mij dan had gebeld met de vraag... is dat niet volstrekt achterhaald, dat is dus autoritair van bovenaf... en dan mag mogen de leden blijkbaar geen... Bij elke procedure is er alt, valt er altijd wel iets te mekkeren. Ja, maar goed, is het niet zo dat de mensen van buiten... met weinig of geen Haagse ervaring... eigenlijk gewoon per definitie geen kans maken? En dat het dus gaat tussen Sibrand van Haars-Babuma... Tussen Lisbeth Spies, de huidige minister van Middellandse Zaken... en tussen uh, Henk Bleker, de staatssecretaris van Landbouw. Ik denk dat u wat dat betreft... Uh, uh, de, wel de, de kansen van bijvoorbeeld Bleker en Spies misschien wel overschat. En laat zeggen, een, als er zeer goede kwaliteit mensen van buiten zich presenteren... en je zag gisteravond die Mona Keizer, een mm -hmm. absolute parel, een natuurtalent, dat u dat onderschat. Goed, u hebt, de, ik zei het al, als eerste de val van het kabinet... voorspeld aan het einde van de Katshuisberaad. Wie wordt dan uw lijsttrekker wat u betreft? Ik denk dat uh, uh, Sibrand uh, van Haarsma-Buma duidelijk de beste papieren heeft. Je zag ook gisteren, hij, hij stelde zich ook net als de anderen wat, wat, wat ja, ingetogen op. Maar aan het slot, in de slotpassage waarbij ze allemaal nog eens naar een soort kernpunt van het CDA... Ja? naar voren mochten halen. Van da daarom vind ik dat belangrijk. Toen zag je dat hij er echt uitschoot wat betreft... Ja, het zijn maar de kwaliteit van hoe hij in die zaal zei, dit is het punt, dit ga ik doen. Ja. Toen dacht ik, ja, hier zie je toch net even een gewoon inhoudelijk steviger dan de andere. Hij zit ook ontspannen in zoveel, viel mij op. Is het ook bij uw persoonlijke voorkeur eigenlijk? Uh, ik ben, was en ben een, een, een enthousiast supporter geweest uh, en nog van Camille Eurlings. Hij is niet beschikbaar, het is jammer. Ja, en dus? <laughs> en dus moet ik een van die zes anderen uh, gaan, gaan stemmen. Maar en we hebben dat, nog een hele serie debatten. En is dat Siebrand van Huisma-Buma? Uh, ik vind Siebrand een uitstekende vent. Dat is het punt niet. Maar ik, vind, ik, wil, ik wil die anderen ook zien. Want zoals ik al zei, Mona Keijzer was een echte, zeer positieve verrassing. U bent verliefd geworden op Mona Keizer gisteravond, begrijp ik. Zo zit het maar. Pieter Gert-Kroeger, CDA-watcher en CDA-lid. Ik dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Mensen met een handicap moeten gemakkelijker... met het gewone openbaar vervoer kunnen reizen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil daarom... 800 miljoen euro investeren in de toegankelijkheid. En dat is nodig ook, merkte verslaggever Roel Breed. Hij maakte een ritje met rolstoeler Sylvana Bolt. De luik gaat hier open naar beneden. Je draait je nu om en er wordt een speciaal luik weer dichtgeklapt. En dan rij je zo de bus in. Op een speciale invalide plek ga je dan staan... Zit je, zit, je, zit je nu vast of zo? Hoe, nee, hoe moet ik het zien? Nee, de gordel zit hier niet in. Het is een bus waarin gordels ontbreken. Wat kan er nou gebeuren dan? Als, als de buschauffeur wat te hard rijdt. Uh, nou, je gaat alle kanten op. omdat je, ja, je staat alleen op je rem. Alleen de rolstoelremmen zijn niet berekend. Op de snelheid van een bus. Silvada Bolt heeft de zeldzame ziekte conversie. Omdat ze daardoor tijdelijk in een rolstoel zit, komt ze niet in aanmerking voor speciaal vervoer. Het is, heel veel bussen zijn zonder. En dat is niet echt prettig. Want je gaat alle kanten op en je botst overal tegenaan. Als je taart te tegen de deur aan botst, gaan de deuren open. Er wordt alweer een beetje geremd. Het, uh, het is inderdaad eventjes vasthouden. Ja. Oh, daar ga je weer. Oh, oh, oh. <laughs> kan je ook de remmer erop zetten? Of, uh... Die staat erop. Dat is het probleem. Ja, dat is niet meer dan wat hij nu doet. Nou, je gaat inderdaad, uh, als ik er niet voor sta, dan ben uh, <laughs> je zo naar de andere kant van de bus. Dat klopt. En dat is helemaal erg waar rotonde dan ga je eerst de ene kant op en dan de andere kant op. Maar volgens Peter Wessels van vervoerdersmaatschappij Sintes voldoen hun bussen gewoon aan alle voorwaarden. Het is geen eis om een gordel aan te brengen. Maar het is wel jullie verantwoordelijkheid, jullie vervoeren die passagiers toch? Het is een verantwoordelijkheid met de eisen en de verplichtingen zoals die door het ministerie worden opgelegd. En daar houden we ons aan. En wat we extra kunnen doen, doen we. Het punt is dat we die bussen hebben overgenomen van de vorige vervoerder. Daar zaten ze niet in. En wij hebben ze dus niet extra aangebracht omdat we... Uh, ze er nog niet in zaten. Maar een gordel om, om, om in, de, in de bus te plaatsen, zoveel moeite is dat niet, zou ik zeggen. Nou, ik, daarom geef ik ook aan, in bijna alle bussen hebben we het. U zegt eigenlijk, het is niet verplicht om die gordel in de bus te doen. En, en ja, het, het blijft, er zat geen gordel in die bus. En dat maakt gewoon voor die rolstoelgebruiker onmogelijk om in die bus te kunnen zitten. Zoveel moeite is dat niet, zou ik zeggen. Nou, ik... Ik weet niet wat de technische specificaties zijn voor het plaatsen van een gordel in de bus. Er zijn die geen rekening mee houden dat je in een rost zit. Gewoon rotondes nemen met 30 km per uur. En je zo hard tegen de deur aan ze de deuren overspringen en dan doen ze de deuren weer dicht. Dus... Ja, maar, maar, maar waarom rijdt de buschauffeur niet zachter zou je zeggen? Omdat hun een tijdschema hebben. En als ze niet op tijd rijden, krijgen hun ook op de kop van de werkgever. Dat er zijn ook busje firstje stoppen. En die zeggen: Sorry, ik heb hier geen tijd voor. Of busje-firsties helemaal niet stoppen en gewoon doorrijden. Of dat, dat je aangeeft: van, Ik wil mee en dat ze dan wegrijden. Ook al is het dan iets vroeger, dat maakt ze dan niet zoveel uit. Hoe voel je je dan? Ik heb het idee van: Nou, ik die gewoon een klacht in het bak, de volgende. Maar je houdt er wel gewoon rekening mee. dat... Als je reist, dat je een half uur eerder moet gaan. Vervoerdersmaatschappij Sintes blijft erbij dat ze er alles aan zullen doen om hun bussen zo veilig en toegankelijk mogelijk te maken. Waar we nu bijvoorbeeld wel naar kijken in nieuwe bussen is dat we organisaties mee laten kijken, zoals de Gehandicaptenraad en de Consumentenorganisatie voor Reizigers. En dan wordt bijvoorbeeld aangegeven: Nou, we zouden het fijn vinden als de uh, rolstoelgebruiker bijvoorbeeld uh, dichter bij de chauffeur zit, zodat daar beter zicht op is. En ook wordt er uh, dan aangegeven: Van het zou fijn zijn om meer stangen in de bus te hebben waar mensen zich aan vast kunnen houden. Dus we proberen die te Toegankelijkheid wel degelijk uh, te verbeteren en te vergroten. Je het gewoon naar de achterdeur. Jij moet even wachten, denk ik, of niet? Ja, even wachten, komt de chauffeur. En dan gaat de plaat. Ja, en dan gaan we naar beneden. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Je staat weer veilig op de grond. Wat ga je nu doen? Ik ga nu naar het centrum. Ook weer met de bus? Of? Ja, en als het goed zijn, is zijn de stadsbussen uitgerust, dus ik ben benieuwd. Succes, en nog een fijne dag verder. Is goed, dank je. De reportage was dat van Roelbreed. En Heeft u vragen en opmerkingen, dan kunt u ze sturen naar... goedemorgennederland.nl Straks, de campagnekassen van de politieke partijen zijn behoorlijk leeg... na vijf, jaar verkie vijf verkiezingen in tien jaar. Eerste tochtendhumeur van Ton Kas... In de cv die John Leerdam van zichzelf op het internet heeft gezet... suggereert hij dat hij destijds voor de toneelschool is afgewezen... vanwege zijn huidskleur en niet vanwege gebrekkig talent. Van John Leerdam las ik ook de uitspraak... als ik wit zou zijn en veel minder slim... zou ik het waarschijnlijk toch nog verder hebben gebracht dan nu. Er is John kennelijk veel aan gelegen om te verkopen... dat zijn huidskleur hem regelmatig op grote achterstand zet... Wel begrijpelijk ook, het tegenovergestelde is namelijk waar. Vanwege zijn achtergrond is het kostje van John juist al jaren gekocht. Waar zijn collega kunstenaars en theatermakers... namelijk op kwaliteit en inhoud worden gewogen en afgerekend... kan John al decennia lang ongehinderd in het minderheden subsidiepotje roeren... waar hij slechts en alleen op basis van zijn afkomst aanspraak op maakt. Tot op de dag van vandaag stelt hem dat in staat om allerhande theaterstukken te fabrieken. Veelal van een gehalte en niveau waarmee vakgenoten al 25 jaar geleden zouden zijn afgeserveerd. Van mij mag het hoor. Maar als John zich dus al gediscrimineerd voelt, dan moet hij zich positief gediscrimineerd voelen. Hij heeft namelijk eindeloos veel meer kansen gekregen dan anderen in het vak. En bij gebrek aan hun concurrentie heeft hij het met spaarzaam talent kunnen schoppen... van amateur tot toneelspeler, tot regisseur, tot directeur, tot producent... en ja, dus ook nog tot kamerlid. Waardoor we op een gegeven moment niet alleen zaten opgescheept... met een omhooggevallen rangs regisseur... maar ook met een Dito volksvertegenwoordiger. Een megalomane kwakzalver die een paar niveautjes boven zijn kunnen moest presteren. Dat heeft evengoed nog een jaar of acht zijn gangetje kunnen gaan, als ik het goed heb. Ja, en toen waren er die interviews. Je kon het zo gek niet bedenken of John kon er wel een deuntje over mee fluiten. Een niet-bestaande moslimterrorist, een niet-bestaande muziekband, Sharon. Je hoefde maar wat onzinnigs te roepen en John fantaseerde er vrouwelijk op verder. Veel verschil met eerdere interviews zag ik eerlijk gezegd niet... maar kennelijk begon het nu toch meer mensen op te vallen... Behalve de Partij van de Arbeid dan. Dit totale failliet van onze volksvertegenwoordiging... werd door Samson laconiek betiteld als een beetje dom. Jetta Kleinsma noemde John zelfs dapper... toen hij zijn vertrek vorige week bij Paul Witteman nog eens kwam toelichten. Wat bleek? John had de grappen met de journalist meegespeeld. Niet hij was erin gestonken, maar de journalist in kwestie. Had hij ons toch mooi te pakken, zeg, de man van de omkering. Nu eens kijken of zijn burgemeester aspiraties ook op een grap lijken te berusten. Toenkas, morgen in het ochtend van Koos Postema. The things that make you mine. About your hair, you needn't care. You look beautiful all of the time. Things, but you still read I must admit I don't believe in it But I see how you get sucked Up the things that make you mine about your hair you needn't care, you look beautiful all of day. De Koeks waren dat met Shine On. Het is uh, zeven minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1 Nederland. Maakt zich op voor de vijfde Tweede Kamerverkiezingen in tien jaar tijd. En dat merken de politieke partijen in hun financiën. Zo komt de campagnekast van de VVD nog een miljoen tekort. En ook het CDA is dringend op zoek naar fondsen. Kai van der Linden, goedemorgen. Goeiemorgen. Spindokter, hoe erg is het met die campagnekast? Ja, die, uh, die zijn leeg. en dat uh, Politieke partijen maken natuurlijk of houden rekening met een verkiezingscyclus van vier jaar. En als we uh, vijf, vijf of zes verkiezingen hebben na afgelopen... Lopen tien jaar dan is dat een behoorlijk zware wissel op de campagnekassen. Dus dat moet aan de bak. Weten we eigenlijk precies hoeveel er in die campagnekassen zit? Nee, niet echt. Omdat ze, er zijn twee soorten bronnen. Dus natuurlijk het geld wat binnen de vereniging beschikbaar is. Dus ja. Een politieke partij is een vereniging. Maar het is ook mogelijk in Nederland om stichtingen op te richten die losstaan van de vereniging en daar geld mee op te zamelen. En we weten eigenlijk niet hoeveel daar zijn en hoeveel geld daarin zit. Nee, dus we weten het eigenlijk niet. Van de PVV weten we het überhaupt niet. Nee, helemaal niet. Er is zo'n regel dat iedere gift boven de 5000 euro gemeld moet worden. Maar dat is dan dus voor de vereniging. Klopt. En dat geldt dus niet meer als je uh, het geld onderbrengt in een stichting. Nee, nee. Dus niemand weet eigenlijk hoe vol of leeg die campagnekassen zijn. Nou, ik ga er wel vanuit dat die campagnekassen redelijk leeg zijn. Gewoon om, om, omdat wij in Nederland niet echt een fondsenwervertraditie hebben. Uh, en ik dus er ook wel vanuit ga dat de CDA en de VVD... niet echt actief bezig zijn geweest met het werven van gelden. Dat doen ze nu wel, hè? De VVD heeft een brief rondgestuurd. Of? Ja, dat is ook verstandig. Een bedelbrief? Hè? Ja, bedelbrief. Er zijn eigenlijk drie manieren om fondsen te werven. Dus een bedelbrief sturen naar uh, zoveel mogelijk mensen. Uh, um, je kunt ook de tweede manier is om evenementjes te organiseren. diners waarbij de couvertprijs, dus de, de kostprijs... Zeg maar, kun je tafel verkopen. Kun je tafel verkopen. en de derde manier is om heel veel rijke Nederlanders aan te schrijven... en zeggen, wil je in één keer 25.000 of 50.000 euro storten? Ja. En dat is eigenlijk een gat in de markt... wat ik destijds met Pim Fortuyn en Rita Verdonk heb aangeboord. Ja. Heel veel succes mee heb gehad. En het verbaast me eigenlijk dat de grote politieke partijen... daar nog steeds niet achter zijn. Nou ja, misschien omdat ze daar niet mee willen worden geassocieerd. Nou, waarom zou je niet mee geassocieerd willen worden? Als je gewoon zegt van, hè, een, een Nederlanders, rijke Nederlanders... die willen, hè, die willen dat het land zeg maar, niet overgeleverd wordt aan premier Marijnus. Ik noem maar even een VVD-angst. He, ondernemers, die zouden best willen investeren in een goede VVD-campagne... om het VVD-geluid te laten horen, daar is niks mis mee. Nee. Goed, euh, maar dat doen ze dus kennelijk niet? Nee, Nee. Hoeveel geld heb je nodig eigenlijk om een goede campagne te voeren? Nou, je ziet steeds meer dat, dat Nederlandse campagnes op televisie gevoerd worden. Met de inkoop van televisiespots. En dat is erg duur. Dus ik, ik, ik, ik, ik heb zelf een keer uitgerekend dat voor een goede televisiecampagne. heb je al gauw anderhalf tot 2 miljoen euro nodig. Gewoon qua zendtijd. Dus uh, ja, dan, dan komen ze nog flink wat tekort. Kostte de vorige VVD-campagne. die Mark Rutte in het torentje bracht. niet 2,5 miljoen? Ja, ongeveer. Ja. Maar dat was nog een relatief lichte campagne. hoor. als ja. je kijkt. ze kijken natuurlijk allemaal naar de SP. Dat is traditioneel de rijkste campagnepartij. Die Omdat ook... die partijleden die in ieder geval in uh, um, publieke dienst... zijn een deel van hun salaris afdragen aan ja, de partijkast. Ja, een deel van het salaris gaat naar de partijkast. Dat is bij andere partijen niet zo. En uh, ik, ik denk dat de SP ook echt het gevoel heeft, nu of nooit. Het is echt een kans voor de SP nu om, om, om toe te slaan. Ze hebben dus dat V-team, zoals ze dat noemen. Dat Victory Team. Dat is een ja. soort van war room uh, à la Clinton. Uh, die dat in de jaren negentig had. En waar ze dus ook allemaal grappige dingen bedenken. Filmpjes bedenken. Uh, ja. He? Ja, de SP is echt de, de, de meest professionele campagnepartij van Nederland. Er zitten hele slimme mensen in die, die hele goede campagnes voorbereiden. En ik denk dat de SP echt straks uit de stadblokken komt... met een bijna on-Nederlandse campagne. Heel veel televisie. Ja. Uh, dus ik zou VVD'ers en CDA'ers echt gaan aanraden... jongens, ga dat geld inzamelen, want je krijgt dan nog zware dobber. Nou gaat er ontzettend veel geld altijd naar bussen die worden gespoten in de partijkleuren, naar ballonnen, uh, vlaggen, spandoeken, uh, rozen die worden uitgedeeld door de socialisten, uh, sociaaldemocraten moet ik zeggen, um, uh, al dat soort dingen. Is dat nou handig? Heeft dat zin dat kanvassen op een markt waar mensen gewoon boodschappen lopen te doen en zo snel mogelijk weer naar huis toe willen? Nee, dat is zonde van het geld. Je kunt als, als kandidaat nooit meer handen schudden in een jaar... dan je in één uitzending bij wijze van spreken... hier bij u aan tafel kunt bereiken. Je moet zoveel mogelijk van je aandacht op radio... en het liefst nog op televisie besteden. Dus dat, dat die posters en die petjes die toestanden... dat is allemaal zonde van het geld. Een goede campagne voer je op televisie... want daar bereik je de meeste kiezers. Ja, maar dat kost dan toch niet zoveel geld? Wat het canvassen. Nee, eh, publieke optredens op televisie. Dan nee, dan je maar daarmee, zorg, als, je, als je in nieuwsprogramma's gaat zitten... bereik je maar ongeveer 20% van de kiezer. En ja. de, de, de andere 80% kijkt naar shows, speelfilms, spelletjesprogramma's... He, hele andere programma's. Ja. Ik zeg wel eens, he, een, een pauw en witte heeft per avond ongeveer miljoen kijkers. Dan denken ja. mensen, nou, als ik daar zit, heb ik veel mensen bereikt. Ja. Maar er zijn ongeveer 8 miljoen kiezers. En zo vraag ik me altijd af, waar kijken die andere 7 miljoen naar? Ja. En die andere 7 miljoen, die bereik je ja. via televisiespots. Hij ja. nou, heeft dat D66 is... gezegd, weet je wat, we nemen een voorbeeld aan Barack Obama die veel via sociale media doet, gaan wij ook doen. Ja, dan heeft D66 de Barack Obama-campagne toch echt verkeerd begrepen. Want de Barack Obama-campagne groeit ongeveer 85% van haar budget in televisiereclame. Uh, en gebruikt social media vooral om geld in te zamelen... maar zeker niet te communiceren met de kiezer. Dus uh, als D66 denkt dat het uh, via social media gaat scoren... dan uh, denk ik dat ze een, een zware campagne krijgen. Nou, uh, had sprak ik eerder deze uitzending met Michiel Vos over dat uh, filmpje... die animatie uh, in de Verenigde Staten waar nu zo over te doen is... over die Julia en mevrouw Doorsnee. Is dat iets? Dat zie je in Nederland eigenlijk niet. Bijna niet. Uh, nou, we zagen een, uh, volgens mij vijf, zes jaar geleden zagen we de beroemde Roos-campagne van de VVD. Ja. Ja, ook een animatiefilm met, met een roos die zwabberde in de wind en dat symboliseerde dan dat de P van de A uh, een beetje zwabberde, een beetje draaide. Ja. Um, dus um, ik denk dat we dat in Nederland hier ook steeds vaker gaan zien. Het is ook een effectieve manier van campagne voeren, want er zet een heel duidelijk contrast neer van hoe ziet de toekomst eruit onder een Obama en onder een Romney. Laatste vraag. Nog een uh, advies voor de CDA-kandidaat uh, Lijsttrekkers? Uh, nou, zorg voor beter geluid volgende keer. <laughs> ja, dat, uh, dat lijkt me een evidentie. <laughs> ja, over het geluid viel niet te klagen, want dat was er niet. Goed. <laughs> Kai van der Linden, spin-dokter. Ik dank je wel voor je komst hier in deze studio. Um, een van die uh, kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA... zit zometeen bij Prem Radar Kijsjoen in een gele bus. Madeleine van Torenburg heet ze. Goedemorgen, Prem. Goed zo, Sven. Goedemorgen, Sven. Ja, je weet dat ik voor vrouwen ben... En ik ga natuurlijk, als er drie vrouwelijke kandidaten zijn... proberen om ze allemaal in de bus te krijgen. En ik luister goed naar Kai van der Linden. Dus ik ga mevrouw Van Torenburg heel veel gratis centen... Is dat een probleem voor u, mevrouw Van Torenburg? Geld? Want, nee. Maar u moet toch nu campagne voeren? Gaat u ook persoonlijke acties doen... zoals Heerlijk Helder Henk de Draaier of zoiets? Nee, ik heb uiteindelijk wel uh, besloten om een leuke flyer te maken. Maar verder niet. Net. Ja, maar een flyer, mevrouw Oef, Van ja. Torenburg, is echt uit de tijd. Dat kan. Ik vind het wel belangrijk als de leden uh, bij die bijeenkomsten zijn geweest... dat ik ze wat mee kan geven waar precies op staat uh, waarom ze al bij zouden moeten stemmen. Maar is dat, dat zo'n flower flyer met veelste? Hebt u die flyer bij u? Nee, ik heb hem niet bij. Oh, hem. Wat, Hij ja, maar... is zo snel gegaan allemaal. Nee, ik heb hem nog niet. Maar verder... Weet je, ik geloof niet dat ik voor de leden, voor mijn eigen family... een enorme campagne met spindokters, voorlichters en zo moet doen. <clears throat> Volgens mij is dat niet de manier waarop uh, ik ten overstaan van mijn leden sta. Ik ben gewoon wie ik ben. Dat vertel ik op de avonden. Ze kennen me... En uh, dat moet het zijn. En u bent zitten in uh, uh, Rosmalen, maar ja. u bent import. Bravo, u bent geen echte. <laughs> Ik ben overal een beetje van. Ik ben in Den Haag geboren, heb in Zuid-Holland gewoond. Utrecht, Zuid-Limburg, ah, overal nergens tilburg uh, Luisteraars, nu... u hoort het al steeds helemaal fired op. Maar we gaan naar een echte Brabander. De warme, aangename stem van Dorat Meegens, En daarna Primtime. Radio 1. Het NOS Journaal. Rick Santorum heeft zijn steun uitgesproken voor Mitt Romney... als republikeinse presidentskandidaat. In een e-mail aan zijn aanhanger schrijft hij dat het alle hens aan dek is... om president Obama in november te verslaan. Santorum, oud-senator in Pennsylvania... gaf vorige maand de strijd in de republikeinse voorverkiezingen op. De koers van het aandeel KPN op de Amsterdamse beurs... is bij opening omhoog geschoten met meer dan 20 procent. Dat is een gevolg van het nieuws dat het Mexicaanse telecombedrijf... America Mobile een deel van KPN wil overnemen. In totaal zou met het bod 2,6 miljoen miljard euro zijn gemoeid. Bij het asielzoekerscentrum in Oude Pekela is gisteravond onrust ontstaan. Een groep van ongeveer 150 mensen verzamelde zich bij het centrum... om verhaal te halen over een eerdere ruzie. Er werden verwensingen geschreeuwd. Agenten sommeerden de boze inwoners van Oude Pekela om het gebied te verlaten. Een groep van 40 trok vervolgens naar het centrum van het dorp. En ook daar zijn ze door de politie tegengehouden. En de kerncentrale in Borselen is ook volgens buitenlandse deskundigen veilig. Ze onderschrijven de resultaten van de stresstest... waaraan de centrale vorig jaar maart werd onderworpen... De Europese Unie besloot na de ramp in Fukushima... alle centrales te controleren op de veiligheid. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Bij Den Haag en bij Rotterdam is de ochtendspits eindelijk voorbij. Maar rond Amsterdam en rond Utrecht nog een paar files. Een paar lange files soms zelfs. Op de A9, ook maar Amstelveen, stond op een gegeven moment 15 kilometer file. Nou, die file is nu aan het verbrokkelen tussen Beverwijk en Knapert-Raasdorp. Rijdt het op sommige plaatsen nog even langzaam. Op de A27, Breda-Utrecht, een opvallende file. Na een ongeluk tussen Hank en Werkendam, 7 kilometer. De linkerrijstok is daar dicht. Het ging ook mis op de N65, de weg Den Bosch naar Tilburg. Daar is de rijbaan dicht tussen Helvoort en Haren... na een ongeluk waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. Voorlopig kan het verkeer naar Tilburg omrijden via Eindhoven... over de A2 en de A58. Het treinverkeer ligt al een tijdje stil tussen Leiden en Hoofddorp... na een aanrijding. Middels rijden daar wel bussen, maar toch kan de vertraging oplopen tot een uur. Dit is Radio 1, NTR... REM-TIME REM-RADACATION Zes CDA's willen de kar trekken. Zes bevlogen christen-democraten willen hun partij tot duwe hoogte brengen. Drie vrouwen, drie mannen. En u weet het, luisteraars, ik ben voor vrouwen aan de top. Dus ik zal mijn best doen om alle vrouwelijke kandidaten voor vrijdag 18 mei in mijn programma te halen, zodat u nader kennis met hen kunt maken. Meester dokter Madeleine Merisande van Torenburg, geboren te Den Haag op 10 mei 1968, is sinds 2007 Tweede Kamerlid voor het Christen Democratisch Appel. Moeder van twee dochters. Waarom wil ze in hemelsnaam de hondenbaan als leider van het CDA hebben? Luisteraars, u kent de regels. Vandaag mag iedereen mailen en tweeten, maar alleen CDA-leden mogen bellen. En voordat u weer allemaal gaat klagen over discriminatie... Als alleen CDA-leden bellen kunnen we een beetje een indruk krijgen hoe de voorkeuren in de partij liggen. Dus bent u lid van het CDA en heeft u vragen aan Madeleine Melisande van Torenburg Op, of, of aanmerkingen? Bel dan met 0800-1121 en iedereen mag mede naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Live vanuit Rosmalen, gratis zendtijd voor het CDA. Welkom bij Primtime. Mevrouw van Torenburg, goedemorgen. goedemorgen. Ik vind het leuk om u voor het eerst live te ontmoeten. Ik keek wel uh, eens naar u in debatten. En um, ik weet in 2009 of 2010, uh, u was woordvoerder integratie. En toen op een gegeven moment moest Mirjam Sterk het weer van u overnemen. En ik heb me altijd afgevraagd waarom dat was. Nou, dat had een hele andere reden. Op dat moment waren we de jeugdzorg aan het uh, reorganiseren. Op een hele andere manier inrichten. En dat was eigenlijk de reden waarom ik in de Tweede Kamer was gekomen. Mm -hmm. Omdat ik uh, veel ervaring had in de praktijk van de jeugdzorg. En uh, juist om te kijken hoe krijgen we dat nou het beste uh, uitgewerkt... is mij gevraagd, zou jij dat willen doen? Maar u was toen al woord ja, maar nee. Ik was toen woordvoerder integratie en ja. de jeugdzorg werd toen uh, gereorganiseerd. Mirjam was op dat moment woordvoerder jeugdzorg, dus ja. we hebben geruild. Maar ik heb Mirjam leren kennen toen ze woordvoerder integratie Klopt. was. En ik dacht, want dat ging het gerucht, ging, en dat uh, las ik ook weer ergens naar voorbereiding hier... dat, ze, uh, uh, dat u toen te soft zal zijn omdat u uh, in 2007 of 2008, toen u, ik weet, de PVV had een burka verbod geïntroduceerd. Toen had u gezegd, dat is Lari dat is symboolpolitiek. En dat men toen ontevreden was dat u te soft zou zijn. Ja, dat was een beeld dat heeft met name de Volkskrant uh, weggezet. Dat, is dat een... was echt klinklare nonsens. Nou, wilt u dat herhalen? De Volkskrant is een onbetrouwbare krant... die <laughs> klinkklare onzin schrijft. Goed zo, Op weer iemand niet zegt. dat absoluut. Maar okay, dat was, uh, het leukste was overigens... dat vind ik wel aardig om te zeggen, is dat een uur later... Uh, Hart van der Laan aan de telefoon hing. De huidige burgemeester, de huidige burgemeester toen nog minister. En ja. die zei, wat een... Hij zei het namelijk ook, wat een klinkklare nonsens. Ja. We hebben geweldig samengewerkt. Jammer dat je naar de jeugdzorg overgaat. Maar ik denk dat je daar een bijdrage kan leveren. Want ik de praktijk kende. En dan is het wandiger om iemand daarin te zetten. Waarom wilt dus u slette, leider worden van het CDA? Het is een prachtige club. We hebben de afgelopen uh, tijd gezien... dat er een beetje een beeld ontstond... alsof het okay, CDA'ers... Kijk me in de ogen. Gewoon... Eva, ik ben een kind ja, van 12 okay. jaar. Ik heb totaal geen verstand van de politiek. Waarom wil u leider worden? U, u. Waarom ik het wil worden is omdat ik en de praktijk en de politiek ken. En het is belangrijk op het moment dat wij hele belangrijke beslissingen nemen. Die uiteindelijk effect krijgen in de praktijk. Dat je daar een beetje kijk op hebt. Okay. Hoe werkt het nou in de, in de leiderschap om in justitie of elders? Nee, maar leiderschap heeft niets te maken met dossierkennis. Leiderschap heeft niets te maken. Leiderschap heeft te maken dat ik in u vertrouw. Dat op het moment when shit hits the fan, dat er iets komt, dat u een beslissing gaat nemen die ik kan volgen. Ja, snap ik. En dan bent moet je u wel... dat met me eens? Dat is absoluut waar. Oké, okay, dan vertel waar. me, want dat vind ik nou zo jammer. Vertel me waarom, u, waarom ik u moet volgen als CDA-lid. Waarom u mijn leider bent die me door de woestijn zal leiden. Waarom u de leider bent die tegen mij gaat zeggen: we gaan die zee oversteken. En we gaan die zee oversteken. Volg mij gewoon. Volg me wanneer je me ziet in de debatten. Ik denk dat ik uiteindelijk door mijn betrokkenheid... door kennis waar het over, waar het, uh, hoe het in de praktijk werkt... kan laten zien welke kant we op moeten gaan. We hebben als CDA een geweldig verhaal. We hebben gewoon goud in handen. Het enige wat belangrijk is, is wie laat het zien? Wie laat zien hoe het glanst en hoe het schittert? En dat is wat maar de waarom leden moeten u? kiezen. Kijk, Ik kan zeggen, luister naar Primtime, omdat je van mij vragen gehoord die politiek incorrect zijn... waardoor mensen gaan schitteren. Omdat ik mensen de huid achteraan zit, waardoor ze zichzelf zijn. Ik, ik weet wat ik ben en wat mijn programma is. Wie is Madeleine Torenburg? Van Torenburg. Ook nog van een Torenburg. Keer. <laughs> nou. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen gewoon begrijpen wat je zegt. En in alle debatten is dat zo. Ik krijg altijd een mailbox vol met mensen die zeggen, eindelijk snap ik waar het over gaat. Of het nou over justitie gaat, of over jeugdzorg, of over andere onderwerpen. Okay, mensen vinden uitleggen. het heerlijk om Prima. naar me te luisteren. Stem Madeleine, ik kan, me, ik kan me het uitleggen. Maar als je me het kan uitleggen, dan ben je een goede spindokter. Waarom ben je de leder? Waarom ben je de leder die ik blind moet volgen als we zeggen: jongens, hoeven geen watermeter nemen. We gaan twee dagen lopen En ik garandeer je dat je niet dood gaat van de dorst. Waarom bent u die leder? Nou, ik denk dat mensen dat zelf moeten. Zien. Ik vind niet dat ik dat zelf kan zeggen. Mensen moeten gaan kijken, mensen moeten gaan luisteren. Gisteravond heb ik hele prachtige reacties gekregen. Het was en die niet zeiden te die er stond er. Ja, dat is waar. Voor jullie misschien niet. Dat was heel jammer, daar moeten we echt wat ik aan. doen. Ik ben naar politiek 24 gegaan ja, om het te volgen. Ik ben. Ik was echt diep teleurgesteld. Ja, we werden er ook helemaal kriegel van. Maar goed, we gaan dat beter doen in Groningen. Daar ga ik wel vanuit want anders. Maar ik, ik dacht dat u ge... uw leiderschap zou tonen door te zeggen: jongens, aan dit doe ik niet mee. Rot toch lekker op, ik kom hier, dit is geen respect voor de leden... als mijn leden hier naartoe komen vanavond. En, snapt u, dat, dat, ik, ik zat te kijken en ik denk... kan niet iemand hier zeggen, jongens, zo ga je niet om met je leden. Dat hebben we gezegd, hebben we gezegd. En bovendien zeiden we, uh, gooi die hele zomer uit, we staan in de kerk... daar heb je geen uh, apparaten nodig. Maar ja, daar werd uiteindelijk voor gekozen. En wij zijn niet de leiders van uh, het debatavondje... maar nou, wel van het debat zelf. Maar en daarom, daarom hebben wij geen... gewoon... Wij hebben gewoon ons verhaal uiteindelijk verteld. En... Uh, Mensen in de zaal hebben het goed gehoord. Dat was wel het interessante. Deze mensen kwamen naar ons toe en die zeiden... Ja, voor de luisteraar was het misschien heel vervelend... maar wij hebben het goed kunnen volgen. En voor hen okay. stonden we daar. Uh, uh, laat me u één vraag stellen. Als u zelf geen kandidaat was geweest... op wie van de overige vijf kandidaten zou u gestemd hebben? Ja, dat volgens bij de Partij van de Arbeid ook. Dat vind ik heel erg lastig. Uh, ik denk dat ik uh, op Sibrand van Haarsma-Buma zou stemmen. Oké, okay, de vraag is, bent u dan een spoiler namens Sibrand van Haasma buma die binnen bent gekomen om Wintels de Brabantse stemmen te ontnemen? Nee, de enige reden waarom ik binnen ben gekomen is... dat ik zag dat er een heel akelig strijdtoneel ontstond. Alsof we uh, waardeloze ervaren politici hebben... en iemand van buiten die wel even zou zeggen hoe het werkt. En wij hebben als CDA mensen binnen... die het allemaal hebben. We hebben zoveel kamerleden, zoveel betrokken CDA'ers... die met hun uh, benen in de klei staan... en uiteindelijk de politiek snappen. Dus er stond een soort of-of situatie... en ik dacht, het is onzin. Ik stap erin, want ik heb en de praktijk... en de politiek. Dus uh, zo heb ik het maar okay. ingebracht. Nou, Wat ik ook grappig vind... Uh, meneer, weet u wat de reden is dat meneer Wesselink... Uh, uh, uh, of Harry Wesselink hoe heet hij ook alweer? Hoe je nou ook alweer? Wesselink of Besselink? Harry, Harry Wesseling ah, met de kaart. Harry Wesseling, uh, Waarom mocht je niet meedoen? Nou, ik had graag gezien dat uh, de commissie heeft niet het lef gehad om mee, mee te laten doen. Ja, ik maar Harry, polen, dus Harry, we... Harry, Harry. Ja, dat ben, zeg ik echt. Ben, Ja, prima. Maar je bent er niet geworden. Op wie ga jij stemmen? Op... Dat, weet ik, dat weet ik nog niet, want de mensen moeten mijn stem verdienen en er zijn nog een aantal debatten waar ik naartoe ga of waar ik naar kijk ah. en daar laat ik het van afhangen. Oké, okay, maar Harry, je, hebt, je gaat niet een, een, een Madeleine van Torenburg nu steunen. Ik zeg dus dat ik het nog niet weet en ik heb het historische ja, gelijk Ja ben je een slechte kant, leider. Het... Oké, okay, dankjewel voor het bellen. Je bent een slechte leider, want als je nog niet weet wie je gaat steunen... en je nog debatten moet horen, vind ik je heel slecht. Dankjewel voor het bellen. Mevrouw Van Torenburg, oh, um, u, ja, u vindt het vervelend wat ik nu net heb gedaan met nee, hem? Nee, nee, nee, maar... Maar het, dit is leiderschap. Ik heb een radioprogramma en ik vind dat meneer Besselink leukste kans heeft. Want ik vind het leuk dat hij belt. Ik bepaal niet wie in de uitzending komt. Dat doet mijn regisseur samen met uh, Mario Zuilen. Uh, die doet de telefoon. En en ik vind nu dat mijn regisseur iemand in het uh, programma heeft gebracht... wat geen bijdrage levert, die wil zeuren over zijn eigen gelijk. En dat zeg ik tegen nee, hem, okay, ik ben het niet je met wel. je eens, Prem. Nee, want dit is een CDA-lid en nee. die zegt... ik ga die zes kandidaten serieus ja. nemen. Laat ze mijn stem maar eens winnen. Ga maar eens even maar laten zien de komende de... zes keer... of je deugt of niet. Maar hij pretendeert leiderschap eind... te hebben. Dat zeg ik, als je je mind nog niet hebt opgemaakt... ben je voor mij geen leider. Want de leider weet wat hij wil, die laat zich niet overteuken. Nee, ik denk dat een leider ook kan weten uh, dat hij eerst wil horen... hoe iedereen zich uh, zijn mannetje staat in die debat. Ik denk dat dat ook heel prima is. Een leider die alleen maar als een mind heeft opgemaakt... en niet eens meer bereid is om te kijken naar wie er groeit of niet. Hij kende Mona waarschijnlijk nog niet eens. Die heeft hij nu zien staan, een prachtwijf. Hij gaat kijken hoe zij zich uh, uiteindelijk positioneert. En aan het eind zal hij denken, is het wat of is het niks? Sibrand kent hij, Lisbeth kent hij, Zit Henk kent iedereen. Maar uiteindelijk denk ik, dit is leuk. U werkt een beetje kwaad nu, en nu wordt u zichzelf. Nu bent u niet meer politiek correct. Al dat, al dat politiek correcte antwoord in het begin... zullen we afspreken dat u de hele oh, tijd zo ver dan. gaat. Want dat is vind ik goed. wel. Ik, ik denk namelijk dat u niet zo ver bent gekomen... waar u bent gekomen... door steeds uh, politiek correct te nee. zijn. Nee, nee, nee. nee Waarom is. bent u dan nu? Wat is de angst dat zodra mensen in een toppositie komen... Dat, dat, dat, dat, dat u zichzelf niet meer bent? Oh, dat herken ik helemaal niet. Dus waarom zou ik mezelf niet zijn? Nou, nu bent u zichzelf. U praat meteen to the point. U draait <laughs> niet, U slaat me op mijn neus. <laughs> Misschien moet ik al even aan u wennen. Zou ja, nee, zijn? maar, maar ik, ik heb u namelijk gezien in een aantal debatten. En toen vond ik u heel snel to the point komen... en de juiste pols meteen voelen. Mm -hmm. En nu ik u zag gisteravond en bij Paul en Witteman... dacht ik, wie is die vrouw? Die herken ik niet. Ik doe mee omdat ik het veld wil verbreden. Ik doe mee omdat ik de beste ben. Nou, dan had jij mee moeten doen, jongen. Nee, maar, maar <laughs> u, vindt u zichzelf de beste? Ik vind mezelf ontzettend goed, absoluut. Vindt u zichzelf maar... beter dan de andere veef als het gaat om het leiderschap? Weet ik niet, dat is aan de leden. Dat is gewoon aan de leden. Ik denk dat de leden wat te kiezen moeten hebben. Het werd een akelige strijd tussen de gevestigde politiek en de nieuweling. Dat zijn niet onze leden. Wij hebben alles in huis. En laten de mensen het maar zien. Zij moeten uiteindelijk achter iemand aanlopen. En uh, moeten keuze hebben. Luisteraars, u mag langskomen. We staan met de bus voor Cappuccino. Op, precies op uh, de, de Driesprong in Rosmalen. Uh, u mag binnenkomen in de bus. Uh, iemand van de kabelkrant, De Roskabelkrant is er ook in Die gaat daarover schrijven. U mag ook bellen als u CDA-lid bent 0801. 1, 2, e. Iedereen mag mailen naar primtimeapenstaatntr.nl. Twitteren kan daar hekken, Primtime Radio 1. En Rien heeft, uh, of, uh, heeft Mario of Rien het gevonden. Mario Zuilen, uh, wonend in Den Bosch, heeft voor u dit liedje gevonden... en zegt dat u het moet gebruiken als campagne Gaat u hem gebruiken? Het is geweldig. Ik ken het hem niet eens. Nee, van wie is hij nou, uh, uh, Ik weet niet wie de zanger is. Ah, oh, nou ja, dat zullen we wel op de website zetten. Mevrouw van Torenburg. U uh, bent... Hoe oud bent u nu? Ik ben... Uh, uh, nu ben ik 43. 43. Ik ben nou ook bijna jarig. Overmorgen. Oh, ja, ja, ja nee, u bent tien meerjarig. <laughs> ja, ja wordt, en dan en wordt u 44 ja, dus. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Um, mm. u, u, u hebt nu wat meer ervaring. U hebt het leven van verschillende kanten gezien. Ja, Waarom ja. is die politiek zo belangrijk? Um, omdat we op dit moment uh, zo moeten hervormen. En het lijkt wel eens een beetje alsof we hervormen om te hervormen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En mensen voelen zich uh, weggezet. hebben het idee, ze krijgen alles over de schutting geknikkerd. En zoek het maar uit. Onder het mom van zelfredzaamheid. En uh, dat is een risico. En mensen voelen zich al zo verlaten door de politiek. Er is al zo'n grote afstand. En als we nou de boel hervormen. En uiteindelijk tegen al die mensen zeggen. Ga het nu maar zelf oplossen. Ja, dan ben je denk ik verkeerd bezig. We moeten het zo organiseren dat mensen het ook zelf kunnen doen. Oké, okay, ik krijg hier van René Elsinga het CDA is een leugenachtige partij van de Romeinen... en waar blijft het zoet? Uh, u hebt, uw partij het zoet had een... ik meegebracht, toch? Ja, de bossenbollen, dank u daarvoor. Maar het CDA heeft een imagoprobleem. Bent u dat met me eens? Uh, ik denk dat het een, uh, bijna plezierig wordt... om dat in stand te houden, een soort koesteren van die leus. Ik herken dat helemaal niet. Oké, okay, um, is het CDA al toe als een, een vrouw als lijsttrekker? Oh, ik denk dat dat prima kan. Absoluut. We hebben een hele goede partijleider op dit moment, Rutte Peetoom. Die doet het geweldig, bevlogen. Ik denk dat het helemaal niet uitmaakt of je een vrouw of een man daar tegenover zet. Welke drie kwaliteiten mag u tot de beste kandidaat, vraagt Maarten? Betrokkenheid, inspiratie, betrouwbaarheid. En welke CDA ook weer van Maarten de Rubber Welke CDA uit het verleden is een groot voorbeeld, inspirator? R.C.S. Balin. R.C.S. Balin. Voor mij is het Ruud Lubbers. Ik vind de beste CDA Jan de Koning. En daarna Ruud ja, Lubbers. Hele goede CDA's, maar ik denk dat op dit moment. de manier waarop uh, Ernst Hirsch Berlin. Uh, tegen de samenwerking met de PVV is geweest. maar uiteindelijk bij ons is gebleven. en nu ook de schouders weer onder die club zet. dat is een uh, politicus uh, waar ik het meest respect voor heb. U bent die er... niet wegloopt, die niet alleen klaagt. maar uiteindelijk de schouders eronder blijft zetten. U bent er zelf over begonnen. Ik was niet van plan om het te zeggen, maar. Uh, Jan Bakker die stuurde ook weer een mail over uh, waarom u hebt samengemerkt met de PVV. Luisteraars, laat me het één keer zeggen en dan heeft u het uit mijn mond gehoord. Ik heb SP gestemd. Ik heb altijd gezegd dat ik niet op geen van deze drie partijen heb gestemd. Maar mevrouw Van Torenburg, ik ben het CDA zeer dankbaar. Zeer, zeer, zeer dankbaar dat u de gedoogconstructie met de PVV heeft gedaan. Ik vond namelijk dat al de mensen die op de PVV hebben gestemd... maar een keer moesten zien dat als die partij macht heeft... die partij onverantwoordelijk was en een eenmaalzaak was van Blondie. En ik vond dat Bruin Eun heel goed naar buiten heeft gebracht... wat voor onbeschofte partij de PVV was. Hoe ze alleen maar CDA's hebben gekleineerd en gekoeieneerd. En ik denk dat CDA-leden, die twee derde die voor hebben gestemd, hebben geweten met wat voor onbeschofte horken ze werkten. Dus als u nooit Bruin 1 had gecreëerd, waren de schellen van veel mensen hun ogen niet gevallen. En daarom ben ik u dankbaar, want u heeft voorgestemd, toch? Voor... Ik heb voorgestemd precies ja. om de redenen die u nu noemt. Ik stond uh, op de markten uh, te praten met mensen en die voelden uh, ja, die hadden enorm wantrouwen. Die zeiden, ik ben protest en ik ga PVV stemmen. En toen dacht ik, ik kan al die mensen nog wel verder van me afduwen en zeggen, je deugt niet, want uh, de voorman van de PVV deugt niet. Dat is niet de manier waarop ik die mensen serieus nee, maar wil Nee, hij deugt niet. Hij, hij deugt niet. Maar daarmee zijn al die mensen die op de PVV hebben gestemd niet waardeloos. En ik denk dat onze uitdaging is, trek die weer naar ons toe. Laat ze zien waar ze op gestemd hadden. Yes. Nou, dat hebben we laten zien. Iemand die gewoon wegloopt op het moment dat het ingewikkeld wordt. En nu kunnen die mensen gaan nadenken, hoe bouw je nou echt aan de toekomst? Oké, okay. nu is bij vraag, kijk, leiderschap, er is een hele discussie, nee, er is een hele discussie uh, over het volgende. Is een leider, je ziet een groep mensen rennen, en dan kan een leider zeggen, waar rennen die mensen naartoe? dan moet ik ervoor gaan rennen, dan ben ik een leider. Maar je kan ook een leider zijn als allerlei mensen naar rechts rennen, en je zegt, jongens, dat is de weg. ik ga naar links. En ik, ik mis bij het CDA, daarom bewonderde ik Ruud Lubbers... toen iedereen zat te zaniken over die kruisraketten... zei Ruud Lubbers, jongens, jullie kunnen me wat. Ik kom die handtekening halen, ik sta voor mijn standpunt. En de geschiedenis heeft hem gelijk gegeven. Zijn jullie in het CDA niet de weg kwijt... dat jullie te veel willen volgen en niet willen leiden? Nou, dat denk ik echt niet. Ik denk dat wij eh, absoluut kunnen en willen leiden. Dus kijk maar eens naar de bezuinigingen. We hebben op dit moment een enorm tekort in Nederland. Er moeten hele ingewikkelde maatregelen genomen worden. Als ik alleen maar ga luisteren naar het Malieveld en naar de arena... dan ben ik geen knip voor de neus waard. Wij zullen moeten laten zien waarom we het doen... voor de generatie die misschien al niet eens geboren is. Die hebben nog geen stem. Hun stem zijn we ook. Dus uiteindelijk is het een hele ingewikkelde tijd en wij gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. Het was heel makkelijk geweest om te zeggen, oh het wordt economisch ingewikkeld, we gaan wel even in de oppositie, beschrijven we wel even dat het allemaal zo niet kan. Dat is niet de manier waarop wij als CDA de boel aanpakken. Wij hebben een verantwoordelijkheid en die pakken we, ook als het even tegen zit. Maar wel met een leven. Oké, okay. wat is de visie, wat ik heb uh, uh, uh, dat, het, het, het stuk gelezen van het uh, strategisch, strategisch Beraad? beraad ja. En ik vond het vol met platitudes, maar niet met concrete uitvoeringen. Dat klopt. En dat is ook niet de opdracht geweest van het Strategisch Beraad. Zij uh, zetten een globale koers uit ja. voor de komende 10, 15 jaar. En we, zijn, we gaan nu een verkiezingsprogramma schrijven. Dat op dezelfde manier is. Het zijn allemaal bewegingen die zijn aangegeven. Ik raad het ook de luisteraars aan. Kijk er eens naar op de site van het CDA. Dan krijg je een beetje een idee van hoe denkt het CDA nou hoe over denkt de toekomst. U, als u nu de baas bent van het CDA en u mag het verkiezingsprogramma schrijven... Laat me vragen Europa. Morgen is de dag van Europa. In de EU blijven of niet? Ja, in de EU blijven, maar niet zo'n eh, klakkeloze idealisering van Europa. Want ik merk wel, Europa die, die timmert ons half plat met allemaal regels... Vervolgens... Maar we zijn er zelf bij. Ja, we zijn er zelf bij. En we hebben maar... veto-recht. En het CDA Klopt. bestuurt al honderd jaar dit Klopt. land. En daarom zijn we ook bij de laatste debat, bijvoorbeeld over privacy. Hebben, hebben wij gezegd als CDA: Dit gaan we helemaal niet zo doen. We maken er een voorbehoud op. We trekken ja. er de Tweede Kamer in. Wij als CDA, samen met de VVD, zijn echt ja. de enigen die dat echt serieus hebben genomen. Ja. Dus we laten dat niet klakkeloos gebeuren. Dus wij moeten Europa ook kort houden. Ja, maar, maar, maar wat bedoelt u dan met kort houden? Want als ik kijk naar de. Uh, gaat u dan symboolpolitiek voeren? En nee. hier voor de ondertussen in Brussel alles meetekenen? Nee, want er zijn heel veel regels die vanuit Brussel worden bedacht... en dan is het aan de parlementen om te zeggen... gaan we dit klakloos volgen of niet? Ja. En wij als CDA hebben heel wat regels teruggetrokken naar het parlement... en we gaan hier uitmaken of wij die volgen of niet. Bent u er ook voor dat ik als uh, Europeaan kan stemmen... op een Belg voor de Europese verkiezingen? Want de Europese verkiezing is nog steeds belachelijk georganiseerd... voor het Europees parlement via de nationale verkiezingen... terwijl ik als Europeaan Ik wil graag op een Spanjaard of een Griek stemmen, maar dat kan niet. Nou, Omdat dat... u Europa nog steeds ziet als, als het soort uh, hokjes van diverse staten. Niet als één eenheid. Nee, dat wil ik ook niet. Ik wil dat het een, uh, een, een samenwerking is van landen. Want als het een eenheid wordt, gaat het vervolgens zichzelf alleen maar bedienen. Wij moeten met elkaar uh, elkaar in de ogen kunnen kijken als landen. Al die landen moeten sterk zijn. Mensen moeten op hun eigen mensen stemmen. Voor de ik opheffing eigenlijk... van de provincie? Als bestuurslag, want het is achterhaald, vind ik. Kijk, nee. u bent leider, kom op. Uh, u schrijft voor het kiezenprogramma alle provincies. U weet hoeveel we besparen. Nee, de provincie nee. kan zo eruit. Het is nergens voor nodig maar om oud CDA's en VVD'ers. en zegt Nu spreekt de Randstedelijking. Hoe bedoelt u? Omdat het daar misschien een probleem is. Wat het verschil tussen Zuid-Holland en Noord-Holland? Dat is niet zo groot. Wat het verschil misschien tussen Friesland, Groningen en Drenthe? Dat is niet zo groot. Maar Brabant is zo'n krachtige gemeenschap. Dus laat die nou gewoon in stand. Laten we een probleem dat we ergens hebben niet ineens een soort maat nemen voor de rest van de land. Maar dat komt, wees modern. U bent jurist. U weet dat wat in 1863 is geschreven in 2000 niet meer werkt. U weet toch dat de, de, de, de provincie zeggen geschreven op de post, Wees een leider zegt dan halveren. Zoals Pim Fortuyn is zijn boek Halveren is ook veel te makkelijk. Wat ik zeg is uh, daar waar het niks bijdraagt voer het samen. Maak een grote randstad. Prima. Misschien dat het in het noorden prima is. Uh, maar uh, blijf lekker van Brabant en Limburg af. Okay. Dat zijn uh, gemeenschappen met een eigen karakter. Mevrouw Maar vooral van Torenburg. Voor het, uh, de, vindt u dat de Wegerambtenaar moet worden ontslagen? Nee, ik denk dat je ook respect moet hebben... voor mensen die daar moeite mee hebben, maar laat... Maar ik heb een hekel aan blonde vrouwen. Dus als je bij me komt om mijn te talen... zeg ik, ik doe ja, dat niet, want je... ik heb principiële bezwaren. Ja, maar dat, dat zijn argumenten die ik altijd hoor... maar er is helemaal niemand die dat ooit zegt. Dat zijn van die niet-realistische niet tegenwerkingen. Laten we nou gewoon kijken naar wat er echt aan de hand is. Als er een homostel bij een balie komt... en die merken dat een, uh, dat een gemeente hun huwelijk niet wil sluiten... nou, dan ben ik morgen degene die de weigerambtenaren opheft. Mm -hmm. Maar dat is niet zo. Nou, Wilbert... Ze kunnen overal trouwen... En dat is maar goed ook. Wilbert Stuifbergen, ik ben het niet met u eens, maar ik heb respect voor mijn gast. Dus Wilbert Stuifbergen, een van mijn favoriete luisteraars. Gaat het buitenlandbeleid van het CDA veranderen onder mevrouw Van Torenburg? Onder Maxime Verhagen was het handel, handel en dan pas mensenrechten? Vandaag, jullie oh, verkopen dat is zo de zo tanks, waar. Dat jullie is verkopen de waar. tanks nee. aan Indonesië. En uw partijgenoot oh. Hillen heeft gezegd... jongens, we moeten geld verdienen. En geld gaat voor het principe... Ik kom donderdag even terug waarom ik zei niet waar. Uh, ik hoor nog steeds van alle ambassades... dat wat Maxime Verhaag heeft weggezet uh, uh, bij buitenlandse zaken... het mensenrechtenbeleid, is geweldig geweest. Ja, hij en heeft gehandeld... En nu de gehandeld. tanks naar Indonesië. 200 miljoen verkoopt u tanks naar Indonesië. Die worden gebruikt voor opstandige Papoea's, Maar ja, uh, schiet ze maar lekker dood met onze tanks. We hebben 200 miljoen binnen. CDA, de koopman, Hans Hillen. Nou, wat, wat, volgens mij werkt het niet zo. maar uh, Echt waar? De, nou, nou, dat herken ik niet. Nee, maar dat is vanochtend. Vanochtend. Ja. De mand nou, van is... gisteren voor de tanks. Nou, ik herken niet, zoals u het zegt, dat wij ze uh, uitlenen... <lacht> omdat we daar uiteindelijk maar mensen mee af gaan knallen. Dat herken ik gewoon niet. Uh, dus uh, nee. U bent wel goed. Dan zegt u, dat herken ik niet. Al, uh, luisteraars, wie haar wil volgen, cda.nl slash van Torenburg. Vast aan elkaar dan op Twitter, m van Torenburg. Als u de verkiezing wint, komt u dan de volgende dag als gast in mijn bus? Oh, dat lijkt me geweldig. Ja. ja. Okay, ik wens u heel veel succes. Ik hoop dat u het uh, gaat lukken. Ik vind sowieso, uh, als, als een van de drie vrouwen het wint, vind ik het al fantastisch. Maar, en ik vind het heel erg dat u op een man zou willen stemmen. En niet. Ik stem principe altijd op een vrouw. Want ik vind dat vrouwen te lang zijn onderdrukt. Te beginnen bij de Bijbel die zei dat de vrouw uit de rib van een man komt. Ja, maar tegen uh, ja, nee. Je moet gewoon stemmen op degene die het beste vindt. En uh, ja. uh, het gaat niet over man of de, zo. Een man kan ik nooit de beste vinden. Mijn moeder is een vrouw, mijn vrouw is een vrouw en mijn dochter daar zijn vrouw. Wat, daar zeg je wat uh, echt. Oké. Okay. En luisteraars, ik dank alle deelnemers, luisteraars en vooral de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Marianne Bakken, Nick Harbers, Fatima Bashamariu, Mario Zuilen en Rien Aerts, die ook regie deed, productie, Hans Twint en Momo Saru, techniek, logistiek en transport, Kees De Hoop. Zo meteen door Rand Megers, naar de varen met de gids.fm. Morgen is het Europa Dag. daar praten we over de Europese Unie voor de verandering, niet vanuit Brussel, maar vanuit Amsterdam. Tot morgen. Namaste. Dag Jacques Brel, spijt voor nu. C'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi. comme die zon, cousin Gaston. mais ce soir, j'attends Madeleine. Il me reste le cinéma. Je pourrais lui dire, des je t'aime. Madeleine, elle aime dansa. Elle est tellement jolie. Elle est tellement, tellement poussée. Elle. elle est toute ma.